De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA staakt alle pogingen om de Kepler-ruimtetelescoop weer aan de praat te krijgen. De telescoop functioneert sinds mei nauwelijks nog. Hij werd vier jaar geleden gelanceerd om planeten te vinden die op de aarde lijken en bewoonbaar zijn. Met de ruimtetelescoop zijn 135 planeten buiten ons zonnestelsel ontdekt en op twee daarvan is misschien leven mogelijk. Alle binnengekomen informatie wordt de komende jaren nog geanalyseerd. De NASA onderzoekt verder of de satelliet nog voor andere wetenschappelijke doeleinden kan worden gebruikt. In de Oostenrijkse wintersportplaats Lech is tijdens een bergmis stilgestaan bij het overlijden van prins Friso. Anderhalf jaar geleden kwam de prins in de buurt van Lech tijdens het skiën onder een lawine terecht en raakte in coma. Maandag overleed hij, morgen wordt hij in besloten kring begraven in Lage Vuurse.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 Langs de lijnen, met Henry Schut. Goedenavond, het ziet er naar uit dat ons land verder gaat met nog maar twee in plaats van drie grote Nederlandse wielerploegen. Het doek is bijna gevallen voor Vakant dcm DCM. Ja, het is lastig, je bent vrienden geworden, je bent, je bent, ja, het is veel meer dan collega's. En uh, ja, iedereen moet nu zijn weg gaan. En dat is gewoon heel moeilijk. moeilijk. Manager Daan Luiks legt zo meteen uit wat er kan gebeuren met zijn ploeg. Voor renner Lars Boom was dit wel een leuke dag. In zijn woonplaats Vlijmen pakte hij de leiding in de eco Tour. Ik vond dat het echt heel erg druk was hier. En uh, vooral op een, op een Noorderweekse dag en op een donderdag uh, in Vlijmen was het echt heel erg druk. En dat doet, dat doet ons wel goed. Op de zesde dag van de WK Atletiek was de meest opvallende sporter er een die niet in actie kwam. Wereldkampioen Polstok Hoogspringen, Jelena Izembaeva. Ze sprak haar steun uit voor de Russische homowet. Zo direct hoort u die uitspraken. De Nederlandse roeiers zijn vertrokken naar Zuid-Korea. Daar beginnen over tien dagen de wereldkampioenschappen. Bondscoach Nico Rings was al eerder in Zuid-Korea in 88 met groot succes. Hij merkte toen al dat die Koreanen merkwaardige jongens zijn. Die mensen die zeggen overal ja op, dan vraag je ja, ja, ja. En vervolgens hebben ze helemaal niet begrepen en dan wordt het nee. Dus ik vind het wel leuk om daar nu even uh, te gaan kijken hoe het daar nu is. En ook nog de Wimbledon-kampioenen van dit jaar, die plotseling haar carrière beëindigt. Tot 11 uur is dit langs de lijn. Vakant DCM maakt hoogstwaarschijnlijk volgend jaar geen deel meer uit van het wielerpeloton dat op het allerhoogste niveau acteert. De zoektocht naar een nieuwe sponsor verloopt dermate stroef dat manager Daan Luiks weinig hoop meer heeft dat zijn renners volgend jaar bijvoorbeeld weer de Tour de France kunnen rijden. Het lijkt daarom uitgesloten dat Vakant een Pro Tour ploeg blijft. Ja, uitgesloten niet, eh, want wij hebben tot nu toe voldaan aan alle eisen die de UCI heeft gesteld. Dus als we voor 1 september aanmelden zou het allemaal nog kunnen. Uh, verbazingwekkend, maar waar zijn nog heel veel renners vrij. Echt toprenners zijn zelfs nog vrij. Uh, maar eigenlijk gaan wij ervan uit dat het niet meer lukt. En dat wij, of volgend jaar met een kleine ploeg... en die kans achter ook nog klein... Uh, wij zullen bijna volgaan voor 2015. Aan de andere kant, als we toch die stap zouden kunnen maken met een nieuw bedrijf... Ja, dan hebben we heel veel te bieden aan dat nieuwe bedrijf. Want dat nieuwe bedrijf kan dan aangeven welke markten van belang zijn. Uh, dan kunnen we daar de renners en de staf op inkopen... Uh, zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van het team. Uh, en daarnaast kunnen we rekening houden met uh, het verleden. Uh, het verleden blijft toch links-rechts opspelen in de wielersport steeds. En dan zouden we daar rekening mee kunnen houden. Dus ik denk dat we dan heel veel te bieden hebben. Ja, en dan, maar dan heb je, als je deze plannen neerlegt, heb je het over 2015? Ja, ik denk dat we dan heel 2014 moeten voorbereiden. Uh, dus de gesprekken die we voeren moeten we wel proberen... op zo kort mogelijke tijd af te ronden. Zodat we in 2014 alles op kunnen bouwen en in 2015 daar nou we kunnen staan. Heb je daar hoop in dat dat gaat lukken? Hoop wel, anders zou ik er niet aan beginnen. Uh, gesprekken voeren we daarnaar, uh, op dit moment met meerdere partijen zelfs. Uh, wielersport is en blijft gewoon heel erg aantrekkelijk. En dan is er vanaf de Tour de France echt weer bergop. Het gaat er goed, uh, kijken nog steeds meer mensen, ondanks het feit dat we allemaal bang waren dat we toch een dip zouden krijgen na alle bekentenissen en alle toestanden. Uh, dus wielersport zit in de lift en we proberen daar weer op mee te liften. Nu zie je dat op dit moment, renners van jou die gaan, uh, die gaan nu om zich heen kijken, die gaan tekenen bij andere ploegen. Hoe zit dat met de rest? Zeg je tegen iedereen van ja, pak wat je pakken kan als het ergens anders kan? Ja, natuurlijk. We hebben dat al gezegd voor de Tour de France zelfs. En we hebben dat nog een keer bevestigd eind Tour de France en vorige week. Uh, waar we kunnen helpen we mee. Uh, zeker zal ik uh, instaan als er vragen komen of hoe iemand functioneert en wat hij het beste kan. Dus we proberen iedereen aan het werk te houden. Maar we moeten niet vergeten dat er ongeveer toch 80 tot 90 mensen verbonden waren aan dit team. Die toch voor volgend jaar allemaal een ander plekje moeten vinden. Het wordt voor een hoop, hoop renners moeilijk. Ook voor goede renners. Net zoals een, een Hogerland, een lichthoud. Waar, waar komen die jongens terecht straks? Ja, dat weet ik nog niet. Daar is nog geen duidelijkheid over. Ook bij hun nog niet. Ze hebben wel gesprekken, maar dat is nog niet getekend. Uh, ja, wat we nu natuurlijk heel vaak horen is van... Ja, elk jaar namen wij twee tot drie tot vier jonge renners op... en die links en rechts toch succesvol werden. Kijk naar Hoogland, maar kijk ook naar Lichthout. Kampioen van Nederland, Hoogland kampioen van Nederland, Westra kampioen van Nederland. Ja, nou, sommigen vinden daar nu al een ander contract. Maar er zijn er ook bij die heel talentvol zijn. Kreder, uh, Lindeman. Ja, waar gaan die naartoe? En dat is da moeilijk. Je hebt dit in 2009 uit de grond gestampt... Het lijkt nu voorlopig te gaan stranden. Wat voor gevoel geef je dat? Dat is heel erg moeilijk. We hebben van, van niets in een hele korte tijd iets gemaakt. En na twee jaar waren we pro-tour. had ik zelf ook nooit verwacht. We hebben drie jaar pro-tour gereden met, met een van de kleinste begrotingen. Um, om het nu te laten stoppen. Dat, dat, dat is heel erg moeilijk. Uh, je ziet iedereen weggaan. Uh, maar dat geldt ook voor renners. Ik zat gisteren of eergisteren in het hotel bij de Renners. Ja, het is lastig. Je bent vrienden geworden. Je bent, je bent, ja, het is veel meer dan collega's. En uh, ja, iedereen moet nu zijn weg gaan. En dat, dat, dat, is, goh, dat is heel moeilijk. Heel moeilijk ja. Dat zegt manager Daan Luiks tegen Hankok. En zometeen nog meer over Nederlands wielrennen. Iets positiever allemaal dan de reportage uit de Eneco Tour over Lars Boom. Op de wereldkampioenschappen Atletiek in Moskou kwamen vandaag geen Nederlanders in actie. Wel waren er genoeg finales natuurlijk, bij het hoogspringen bijvoorbeeld. En dat was een prachtige finale hè? in die Houtkamp. Zo, dat dacht ik wel. Met Bochtan Bondarenko die 2,41 meter 41 sprong. En dat was uh, heel hoog, goed voor goud. Hij ging nog voor 2,46 meter. 46, en dat zou 1 centimeter hoger zijn dan het 20 jaar oude wereldrecord van Javier Sotomayor. Het scheelde heel weinig. Ja, dat is het altijd met uh, die centimeters uh, bij het hoogspringen. Hij haalde het net niet. Uh, levert hem dus geen 100.000 dollar op. Dat krijg je bij het winnen van, of halen van een wereldrecord. Maar nog wel 60.000 dollar omdat hij goud haalde bij het hoogspringen met 2,41 meter. 41. Hoe verrassend is het dat deze Bondarenko Renko het goud pakt. Nou, niet heel verrassend. Die is al het hele seizoen uh, fantastisch op Dreef. Is een beetje rare jongen ook. Uh, uh, heel ingetogen. De enige die echt wil dat het doodstil is in het stadion als hij gaat springen. En dat is uh, best lastig als er 40.000 mensen zitten. Maar uh, hij was wel de grote favoriet en, en won het dus ook. En twee verschillende kleuren. Schoenen, hè? Viel op. Ja. Ja, ja, hij heeft thuis nog zo'n paar. <laughs> maar dan andersom <laughs> waarschijnlijk. Ja, ja. Ja. ja, dat zijn allemaal bij uh, geloofdingen die uh, bij dit soort jongens uh, werken. Had hij nog enige concurrentie? Uh, ja, de man uit Qatar, Barshim... Die uh, 2,38 sprong en net geen 2,41. En ook 2,38, de bronzen medaillewinnaar... Uh, met een uh, nationaal record voor Canada, uh, Derek Druin. Uh, het was een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. En veel andere finales ook weer vanavond, zoals elke avond deze week. Welke sprong eruit? Ja, het, het is zo'n gekke avond dat je denkt, nou, er gebeurt niet al te veel. Ja, de 3000 meter stiepel bijvoorbeeld bij de mannen. Kenboy, voor de derde keer wereldkampioen, was al twee keer olympisch kampioen ook. Kenboy uit Kenia natuurlijk, wint de stiepel. De 400 meter vrouwen was geen verrassing. Het hele jaar is al ongeslagen. Heinova, de Tsjechische, was heel blij overigens. En een prachtige race was de 400 hoorden bij de mannen. fotofinish tussen Joe Gordon uit Trinidad en Tinsley uit de Verenigde Staten. En een honderdste verschil na 400 meter met al die hoorden in het voordeel van Gordon. En dan hebben we als laatste vandaag nog gehad de 1500 meter bij de vrouwen. Een Zweedse overwinning, alhoewel Zweedse. Ze heeft een uh, dubbel paspoort, ze is en Ethiopische en Zweedse. Want de winnares was Ade En die hebben we dit seizoen eerder zien lopen. Die liep de 800 meter namelijk in Hengelo bij de Fanny Blankenskoen Games. En nu dus wereldkampioenen op de 1500 meter. Ik wil nog even twee zaken eruit pikken, en die één sportieve en één niet zo sportieve. Sportieve die komt dan zo meteen maar even. Eerst even het sportieve gedeelte. België op de 4 x 400 meter. De Borlees, inmiddels al zeer bekend. Ja. Zeker in eigen land, hebben zich geplaatst voor de finale. Dat waren er altijd twee. Het zijn er nu zomaar drie. Ja, Dylan is erbij gekomen. Uh, dat is, uh, je hebt Jonathan en uh, Kevin, dat is een tweeling van 25. En Dylan is de jongste, die is uh, 20 jaar. En die werd uh, tweede op het Belgisch kampioenschap achter Kevin. Jonathan die, uh, deed daar wat rustiger aan. Uh, en mocht dus ook mee naar... Uh, het WK hier in, in Moskou. Vader Jacques is een topatleet geweest. Onder andere de 400 meter, maar ook de 100 en de 200 meter. Maar heeft op de 400 meter uh, zelfs gelopen... hier in Moskou op de Olympische Spelen in 1980. En als je dan ook nog weet dat moeder Edith... een ex-200 meter kampioene van België is uh, op, uh, de, in de atletiek. Moet bijna wel. Uh, ja. En dan heb je dus die drie broertjes, Jonathan, Kevin en Dylan. En dan heb je ook nog zuster Olivia van 27... die in 2008 zilver won op de Olympische Spelen van Peking. Dus het is een uh, bijzondere familie, en dat is het. En hebben we ze dan gehad, of, of zit er nog wat in het vat? Wat jonkies nee, die er nee, nog aankomen? Nee, nee, voor, volgens mij hebben we het daar wel bij gehad, maar ja, je weet het nooit. Hè. Ja, nou gaan er dus drie broers in zo'n Estafette naar de finale. Dat, dat lijkt me uniek. Dat, uh, ik heb het opgeproberen te zoeken of ik ergens ook maar iets kon vinden met uh, drie broers en, uh, en dat soort dingen in een finale. Nou, ik denk dat het in, in de meeste sporten nog nooit is voorgekomen. Ik kan het me ook niet in het voetbal herinneren, drie broers die in een, uh, uh, uh, in een uh, Nederlands elftal bijvoorbeeld hebben gespeeld. Maar ja, wie weet dat er mensen thuis uh, zeggen, oh ja, maar je kent die en die en die. Maar dit in de atletiek is echt uh, uniek. En ze. Uh, haalde overigens de vijfde tijd in de halve finale en lopen dus in de finale. Hoe kansrijk zijn zij voor wellicht een medaille? Ja, moeilijk hoor, want het, er lopen wat goede ploegen bij. Maar ze zijn zeker niet kansloos, laat ik het, dat, uh, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, en dan dat andere verhaal van vandaag. Jelena Isembayeva, de wereldkampioen op Polstok Hoogspringen... en al jaren de regerende dame in deze sport. Zij kwam in het nieuws vandaag. Door zeer opmerkelijke uitspraken over homo's. Zij steunt namelijk de anti-homo-wet in Rusland en zegt onder meer het volgende: We are Russians. Maybe we are different than European people, than other people from different lands. We have our law, which everyone has to respect. So when we arrive to different countries we try to follow their, their, their rules we are not um, trying to set our rules over there we just try to be respectable and also we ask everyone uh, uh, to be respectable to our place to our country to our people okay. Ja, een behoorlijk strenge Isambayava zegt... wij zijn Russen en misschien anders dan andere Europeanen. We hebben onze eigen wetten en die moet men respecteren. Als wij ergens anders zijn, houden wij ons ook aan die wetgeving. Wij vragen om respect voor ons land en voor onze mensen. En vervolgens voegt Isenbayeva daar nog aan toe dat de Russen bang zijn voor hun land als ze moeten toestaan dat homo's uiting geven aan hun seksualiteit. We are very afraid about our nations because uh, we um consider ourselves like a normal standard uh people which just leaves with the boys with women's movements with boys you know everything must be fine here it comes from the history so we never had any problems i mean these problems in russia and we don't want to have it in the future Ja wij beschouwen onszelf als normale mensen zegt Isenbayeva mannen doen het met vrouwen vrouwen doen het met mannen uh, Andy om te ja. beginnen wordt hier dan uitgebreid op gereageerd of is iedereen gewoon bezig met die finales van de avond nou, ik heb geprobeerd, omdat ik wist dat we het erover zouden gaan hebben, om uh, met Russische uh, journalisten erover te praten. En uh, sommigen wisten helemaal niet dat ze dit had gezegd. Uh, en een ander die zei heel simpel, uh, she's a little bit crazy. En Toch wel. ik denk dat. Ja, ja, ja, want uh, kijk, ik, ik, ik heb het uh, genoeg, en dat meen ik serieus, dat ik hier al voor, ik geloof, de zesde keer ben. En de eerste keer was in 1989. En de laatste keer was een paar jaar geleden met FC Twente hier in ditzelfde stadion. En elke keer dat ik hier ben geweest, is dit land veranderd. En uh, in positieve zin. Ik zie in de metros en ik zie overal op straat, zie ik mensen uh, gewoon eigenlijk zoals wij zijn. Uh, en ja. Daar zitten ook homoseksuelen bij. Zij had het onder andere over uh, andere sporters. Emma Green, een uh, hoogspringster. die haar nagellak in uh, regenboogkleuren had. Dat vond ze maar belachelijk. en ze vond dat dat uh, allemaal niet kon. Ik denk dat uh, dit land nog steeds zo in ontwikkeling is... dat dit ook iets is wat uh, tijd nodig heeft. En ik spreek helemaal niets goed... want het is natuurlijk de belachelijkste zaak van de wereld. Overigens, het hoog hoogspringen bij de vrouwen staat er onbekend... dat er meer dan gemiddeld lesbische deelnemers zijn. Ja. Dus dat is allemaal geen, uh, uh, uh, geen zaak. En ik, uh, maar wat wil je eigenlijk er eigenlijk mee zeggen? Dat veel Russen nog, laten we zeggen, middeleeuwse gedachten hebben... over dit op soort zaken? Sommige, ja, op sommige gebieden denk ik wel. Maar als ik het zo zie om... Heen, dan zie ik dit land zo veranderen. En in, in positieve zin mag ik een ander voorbeeld geven. Ik was anderhalve maand geleden in Polen. En uh, daar hadden wij een, een, in Gdansk een, een uh, tocht van een, een, een tolk. En die, uh, daar vroegen wij aan. Die mevrouw vertelde alles. En toen zeiden wij... En dat was trouwens in Sopot, in waar volgend jaar de wereldkampioenschappen atletiek zijn in Sopot. En wij vroegen, we waren met een aantal journalisten aan die mevrouw... Mevrouw, hoe zit dat met homoseksualiteit? Kunnen we daarover praten in Polen? Toen zei ze, nee, nee, nee, dat kan hier absoluut niet. Een katholiek land, en, en dan denken wij dat Polen al wat uh, uh, meer... Zeg maar bij de tijd is dan Rusland. Nou, ook daar leeft het nog steeds dat, het, dat je daar niet over mag praten. En ik weet 100% zeker. Ik heb op televisie heb ik, uh, uh, zaken gezien. dat hier in Moskou. een aantal homo-disco's zijn. En dat dat. Uh, uh, ik wil niet zeggen dat het de normaalste zaak van de wereld is. Want er mag niet gefilmd worden. Want men wil er niet openlijk voor uitkomen. Maar natuurlijk zijn hier ook homo's en uh, lesbiennes. En is dat ook de normaalste zaak van de wereld. En dat iemand uit de middeleeuwen als Izimbayeva daar zo over praat. Ja, she's a little crazy. Ja, om maar uh, die Russische collega dan te quoten. Uh, nou is dit een redelijk uh, groot issue. Ook richting de Olympische Winterspelen hè, in Sochi. Ja. Dus over een paar maanden krijgen we misschien dit allemaal weer opnieuw. Wat merk jij daarvan gedurende de week daar tijdens dit WK in Moskou? Erg weinig. Uh, er wordt hier met name gezegd... en ook door journalisten, maar ook door sporters... van uh, ga alsjeblieft uh, naar Sochi... en laat je stem daar horen. Ja, Nick en, Simmons. En, ja. Nick, Nick Simmons, een heel mooi voorbeeld. Jongen, loopt 800 meter, wint daar zilver. Die heeft hetzelfde gezegd. Die zegt, wij moeten niet boycotten. Hij heeft zijn medaille opgedragen... openlijk aan zijn homofiele en lesbische vrienden. En zegt ook van... wij moeten... Gewoon hier onze stem laten horen en in Sochi. En dat is de beste manier om het duidelijk te maken. Want Nick Simmons, die met die actie uh, als zilveren medaillewinnaar... en dat is heel belangrijk, dat opdraagt aan uh, de, de homofiele en lesbische gemeenschap... dat zijn belangrijke statements en daar moet je het van hebben. Ja, en bijvoorbeeld ook die gelakte nagels in de regenboogkleuren. Ja, absoluut. Oké, okay, tot besluit om het allemaal weer met sport af te ronden. En de dag van morgen dan wel weer Nederlanders? Ja. En wat voor? Tjereni Martina. Het was even onzeker of hij aan de 200 meter zou meedoen. Maar gelukkig zijn liesblessure heeft ervoor gezorgd uh, dat hij geen pijn meer heeft. Of heeft er juist voor gezorgd dat hij dus pijnloos is. Geen liezenbesuren meer. Hij kan morgenochtend starten in de series. En hopelijk morgenavond ook de halve finale en dan de finale halen. En die finale is al gehaald door een uh, ex-man uh, uh, uit Ghana. Geisha. Ignatius Geisha. Ik ben fan van die man. Wat is dat een leuke vent. Die is hartstikke trots dat hij hier met een oranje shirt binnenkomt. Hij is... Uh, uh, sinds juli is hij Nederlander. Dus een nieuwe Nederlander. Is al een tijdje actief voor in Nederland bij PAK in Rotterdam, als ik het wel heb. En hij springt morgen ver. Hij is al wereldkampioen indoor geweest, ooit jaren geleden, een jaar of acht geleden. En ook zilver, outdoor. En hij hoopt heel erg dat hij voor Nederland in dat mooie oranje shirt morgen een medaille kan halen bij het verspringen. Morgenavond, eind van de middag Nederlandse tijd. En die Oudkamp, dankjewel, tot morgen. Jo. De Style Council met Shout to the Top. De Duitser André Greipel heeft de vierde etappe in de Eneco Tour gewonnen. Greipel was de sterkste in de Massasprint. En daarin versloeg hij onder andere Lars Boom in Booms thuishaven Vlijmen. Hij had zijn zinnen gezet op deze etappe. Die finishte in zijn eigen woonplaats. Lars Boom, voormalig wereldkampioen veldrijden. De winnaar van de afgelopen Eneco Tour. De Eneco Tour van vorig jaar. Hij wilde zo graag voor eigen publiek winnen. Maar dat zou moeilijk worden. Want het was de laatste kans voor de sprinters. Die zich tot nu toe in de Eneco Tour. Iedere etappe in de luren hadden laten leggen. Het ging af op een massasprint. We hadden een kopgroep met Pim Lichthart. Met een Griek Tamorides. Met twee Belgen. Die kopgroep werd uiteraard in de finale ingelopen. En toen was het spel echt los een valpartij met Garnieri, met Kittel, met Ventoso. Drie sprinters die dus niet meer aan die massasprint konden meedoen. Ook Theo Bos was er niet meer bij, want die had opgegeven... hij wil geen risico nemen met het oog op de Vuelta die hij zeker gaat rijden. En toen draaide het uit op een uitgeklede massasprint. Een sprint waarin Grijpel ideaal werd gemanoeuvreerd... in een positie waarin hij kon winnen. Boom probeerde het nog wel, maar Boom won uiteindelijk de etappe niet. Hij werd derde achter Grijpel en Nietzelo. Maar dankzij de bonificatiesekonde... Die wel de witte trui over van Arnaud De de Fransman. Boom staat nu eerst in het klassement. Tweede is Greipel op 1 seconde. En derde De Maar op 3 seconden. Morgen een tijdrit in Sittard. Daarna gaan we de Ardennen in met aankomst op doet. En zondag is de finale op de muur van Gerardsbergen. Het zou zomaar kunnen dat Lars Boom zijn kunststukje van vorig jaar gaat herhalen. Zei Gio Lippens. Een bijzondere dag dus voor Lars Boom. Er stonden veel fans langs het parcours in zijn woon- en geboorteplaats. En die hadden hooggespannen verwachtingen. Floris van Horen zag dat Lars Boom die in Vlijmen waarmaakte. daar. Enkele honderd meters voor de streep staat een, een pop opgesteld. Is dat de gemiddelde fan van Lars Boom? Het is niet de gemiddelde fan van Lars Boom. Het is de uitdossing die hij als 16-jarige jongen uh, had toen hij bij ons uh, op stage uh, was. Hij was bankwerker uh, van beroep, of wilde bankwerker worden. is iets anders geworden. En uh, dit is eigenlijk de outfit die hij toen aan had. Denk je dat hij het merkt als hij langskomt, dat jullie hier staan? Ja, hij herkent ons wel. Ja, hij, ik denk dat hij de meeste mensen in Vlijven toch wel uh, zal herkennen. Ik voorbij zien komen? Ja, Lars uh, kwam hier uh, vol voorbij. Hoe zag Zat hij eruit? Ja, goed. Hij is uh, goed actief, gespannen. Dat uh, belooft veel goeds. Ja, hij zag die pop, dus nu kan het niet meer zo. Ja, hij heeft het herkend. Dat, uh, dat heb je zelf ook meegekregen, denk ik. Hè. Dat, dat gaf hem een boost. Dat uh, komt helemaal goed. Het supporterscafé van Lars Bohm zit afgeladen vol het terras. Daar trekken de renners heel dichtbij langs in die binnenbocht. En daar gaat Lars Boom de aanmoedigingen waarschijnlijk wel gehoord hebben. Adrie Verboort, en bent u de voorzitter van de Lars Boom fanclub? Ja, al een aantal jaren, vanaf het begin eigenlijk. Ik hoor dat de club in rust is even. Nou, de club is inderdaad in activiteiten naar buiten toe een heel stuk rustiger dan in de veldrijperiode. Maar dat is een goed overleg met Lars Gebeurd omdat hij uh, ons heeft aangegeven toen hij de overstap maakte dat hij uh, graag eerst uh, een naam wilde worden in het wegrennen. En dat hij uh, niet meteen uh, met, met uh, ja, wat hij, Belgische toestanden, met uh, grote bussen en vlaggen en toeters en bellen, uh, eerst maar eens presteren. En dan alle pracht en praal eromheen. Ja, laten we even kijken wat komen uh, renners voorbij. 6e, e positie, heel attent. Uh, Weten wat er gebeurt euh, zit de scherpen bij die jongen. Hij moet ook wel, want het is natuurlijk in zijn uh, woonplaats, ja. zijn geboorteplaats. Ja. Hoe bijzonder is dat voor de gemeente zelf? Nou, het is wel heel bijzonder. Ik ben ook heel erg blij dat we een uh, gemeentebestuur hebben. En ik, als ik het allemaal goed begrepen heb, is met name Jan Hamming, de nieuwe burgemeester, uh, de drijvende kracht... Uh, het is goed dat, dat, dit, dat dit georganiseerd wordt en dat we het lef hebben om de nek uit te steken om zo'n uh, wedstrijd binnen te halen. Maar nog steeds, grijpen, grijpen, grijpen, grijpen. André Kruipel grijpt de zegen. Een dagje door jouw geboortestreek, hoe is dat uh, bevallen? Ja, heel erg goed. Uh, op het laatst was het heel erg nerveus koersen. Maar uh, ja, ik, uh, ik ken de wegen natuurlijk perfect en uh, ja, ik... Uh, ik vond het heel erg leuk en uh, ik heb het naar nou mijn zin gehad. Hoe bijzonder is het als je dan in deze etappe voor de eerste keer je geboortestreek binnenrijdt? Wat zie je dan? Ja, wat zie je dan? Uh, dan zie je veel familie, veel vrienden. Uh, en je krijgt een beetje kippenvel als je, als je uh, door je, door je eigen, eigen dorpje inrijdt. Vind je dat bijzonder van jezelf, dat je dan toch weer kippenvel krijgt? Nou nee, ja, dat weet ik wel dat ik dat, uh, dat, ik dat soms krijg. En, uh, en vooral op zulke momenten, dat is uh, mooi. Moest je hier een prijs pakken? Nee, moest niet, maar het zou wel leuk zijn. Het is leuk. Kijk, bonificaties konden onderweg. Die waren op een gegeven moment al weg. Omdat de kopgroep nog weg zat. Dan moet je proberen... of in de laatste kilometer weg te rijden. Of in de sprint iets te proberen. En het lukt in de sprint. Wat ik heel mooi van. En daar had ik niet op gereken. Geweldig, jongen. Ik heb een gehad, jongen. Geweldig. is een merk je trouwens met zo'n Ineco-tour dat het wielrennen anders beleefd wordt in Nederland? Nou ja, ik, ik vond dat het echt heel erg druk was hier. En uh, dat, dat vond ik wel echt heel erg leuk. En, uh, ik denk dat het wielrennen weer leeft naar de Tour. En, uh, we hebben denk ik in de Tour iets, iets moois neergezet. En uh, daardoor is het, is het volk in Nederland toch weer uh, onder koers gaan houden, denk ik. En, uh, en dat merk je nu ook, dat het gewoon heel erg druk is. En, dat het, uh, en vooral op een, op een Noorderweekse dag en op een donderdag uh, in Vlijmen... Uh, was het echt heel erg druk. En dat, dat, doet, dat doet ons wel goed. Laatste kijkers... Voor de nieuwe AWS van de familie. Een hele mooie panda die komt eind september helemaal goed van pas. Ik vind het nou wel leuk. Dames en heren, leider in de 1 -E -E tour is Lars Boom. Mag je straks naar huis? Nee, ik ga dadelijk uh, Ik ga heel even in de Fit f***dorp kijken hier, bij, bij, de, bij, de, bij ja, bekende mensen. En uh, dan ga ik op de fiets en ik even naar mijn schoonouders, waar mijn vrouw ook is, en uh, de kleine, en daar ga ik even douchen en dan uh, rijden we naar Maastricht. En als al die familiedingen geweest zijn is morgen. Ook voor Boom in Zuid-Limburg, de vijfde etappe. Een mooie rit voor hem. dus een tijdrit over 13 kilometer rondom Sittard Geleen met Lars Boom dus in de Leidenstrui. My body just really can't can't do it anymore. Um, I've been already having a lot of injuries since the beginning of the year. I felt I really pushed my body through the limits to win to win this wimmer and um I just can't do it anymore. I mean, uh, after the match I could barely walk my. My achilles was hurting me so much and last week it was my abs and this week it was my lower back and my shoulder again and my achilles so it's it's really my whole body is just um, too tired and, and exhausted from all of this so um, I felt really deep inside me It's time. it's time now to do something else. Ja, dat was het betoog van Française Marion Bartoli, vorige maand nog winnares op Wimbledon. Ze stopt op 28-jarige leeftijd. Abrupt met tennis. Het lijf is op. Ze swomde al een heleboel dingen op die er mis zijn aan haar lichaam. Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. Wat dacht jij toen je dit hoorde? Ja, ik was uh, heel erg verrast. En uh, ja, ik, ik dacht van hoe, hoe is het mogelijk... dat ze na haar uh, grootste overwinning ooit uh, zo snel uh, stopt. Maar... Uh, ja, ik moest eigenlijk ook één moment heel eventjes denken. Ik denk, ja, was dat ook niet bij Björn Borg... die ja, na zijn uh, hoogtepunt natuurlijk um, uh, stopte... natuurlijk niet te vergelijken met iemand als een Bartoli, maar toch ook, ja, er zijn momenten van spelers... waarvan je het totaal niet verwacht. En ja, dat was dit moment uh, bij Bartoli. Dat ja, stopt ermee. Ja, en dan noem je Borg, maar die had al zo vreselijk veel gewonnen. Bij Bartoli. leek dit misschien het begin van een reeks... nog hele grote overwinningen. Ja, dat zou je misschien zeggen. Alhoewel ze natuurlijk met haar 28 jaar uh, en uh, ja, dan voor het eerst die Grand Slam uh, toernooi winnen, dat je toch een beetje een laapbloeier genoemd kan worden. En ja. ze is natuurlijk qua tennis altijd een beetje een vreemde eend in de bijt geweest. Ze is nooit een ze is nooit iemand geweest die ja, alle slagen uh, in het vak beheerste. Hè? Want ze had dat eigenaardige spel met twee slagen aan beide kanten. Ala Monica Seles. Ze serveerde. Ja, die eerste service was goed, maar die tweede service was shaky. Echt heel goed lopen deed ze niet. Maar ja, ze was zo ontzettend slim. Ze speelde tactisch goed. En ze had een anders spelletje dan de meeste tennisters. Dus of ze nog hele grote uh, resultaten had kunnen boeken, betwijfel ik eigenlijk. En misschien is dit wel het hoogtepunt waar ze ja, haar hele leven van heeft gedroomd. En ja, nu ze dat heeft gehaald, heeft ze eigenlijk dan niks meer om voor te tennissen. Want ook motivatie en, en op mentaal gebied, zei ze, kan ik het gewoon niet meer opbrengen. Nee, ja, Het is ook wel een mooi drama eigenlijk, hè, als je het zo hoort, uh, alles bij elkaar, dit verhaal. Snap jij het als je het haar hoort zeggen? Want ze noemt geloof ik ongeveer al oh, haar lichaamsdelen op, die ja. allemaal tegensputteren. Ja, ja. Nee, ik snap dat wel, want ja, topsport gaat gewoon met pijntjes gepaard. Ik, bedoel, ik neem onze eigen Robin Hazen, die heeft ook iedere dag wel ergens pijn. Um, het vergt gewoon heel veel van je lijf. En wat ze ook zei in die persconferentie, zei ze, ja, ik ben echt over mijn uh, fysieke grenzen heen gegaan van pijn van doorzetten, van steeds maar weer terugkomen van blessures. En uh, Wimbledon heeft er gewoon volop met pijn gespeeld. Maar ze heeft zich verbeterd door die pijn heen. Alleen ze wil dat nu niet meer doen. Ze heeft niks meer voor, uh, om te spelen. Want Wimbledon, dat was haar grote droom. En ja, genoeg is genoeg. En ze is natuurlijk altijd een beetje anders geweest dan de rest. Ja. Dus aan de ene kant een grote schok. Aan de andere kant kan je zeggen, het verbaast ook niet. Het past ook wel een beetje bij Marion Bartoli. Ja, en past ze nou... Ook in een rijtje met tennissers, tennisters, misschien wel meer bepaald gezegd, die allemaal stoppen op een moment dat je het nog niet verwacht op een relatief jonge leeftijd. Ja, je refereert dan waarschijnlijk aan Kim Kleisters... die twee jaar ja. niet speelde, een kind kreeg... en daarna nog Grand Slam toernooien won. Ook Justine Henin was er een paar jaar uit. Monica Seles na haar mesincident. Nou, dat was natuurlijk ook een, een hele happening. Nou, twee jaar niet gespeeld. Daarna toch weer een finale van een Grand Slam toernooi. Martina Hingis, drie jaar eruit. En allemaal kwamen ze terug omdat ze ja, het leven miste... de passie om, om te tennissen miste... Ja, Bartoli is toch een ander type. Ze zegt ook, ik ben niet zoals die anderen. Want die zijn allemaal teruggekomen. Die hebben een comeback gemaakt. Ze zei, ik ga dat niet doen. En weet je, eigenlijk geloof ik haar. Zij is een, een speelster um, ja, die anders is. Ze heeft een ongelooflijk hoog IQ. Ik heb me wel eens laten vertellen van rond de 150, 160. Nou, ik weet niet eens Zo. of dat bestaat. Dat bestaat, ja. Uh, de vader is uh, psycholoog. Die is altijd uh, haar coach geweest. Ze hebben dat heel psychologisch benaderd, de tennissport. Ze hebben ook op een aparte manier getraind. Ze werd in het begin van haar carrière uitgelachen door iedereen. Van wat is dat voor een rare juffrouw? Wat staat ze voor maniertjes te doen? Schaduwtennis slagen tijdens de wedstrijd. Nou, nu zie je het bijna iedereen doen. Dus zij heeft haar eigen manier van tennissen gecreëerd. Haar eigen visie, haar eigen loopbaan uitgestippeld. En ik denk dat ze nu uh, dit punt heeft gezet en dat het ook gewoon een hele dikke punt is en dat ze niet meer terugkomt. Want ze is niet, zoals ze zelf zegt, als de rest. Nou, dan kunnen we nog even definitief terugkijken op haar carrière. Een bijzondere carrière. Dus hè, met een Wimbledon-finale al, wat was het, 2007 geloof ik. Ja. En nu dus de eindzegen op Wimbledon. Wat was nou haar specifieke kracht waardoor ze uiteindelijk tot die grote successen kwam? Ja, de kracht was toch dat ze die dubbelhandige uh, slagen had aan beide kanten. Net als Monica Seles is dat uh, natuurlijk vooral een voordeel bij uh, het retourneren. Uh, en uh, in de baan heel erg direct en heel erg snel spelen. Zij bepaalden wat er op de baan gebeurde. Want ja, echt een goede atlete om van links naar rechts te lopen en, en ballen van alle hoeken terug te halen... Dat was ze zeker niet. Maar zij bepaalde in de wedstrijden meestal wat er gebeurde... en kon ongelooflijk hard slaan met die beide handen. Uh, zowel bij de voorhand als de backhand. Maar ja, ik denk dat dat samen met haar mentale instelling... Uh, met haar ongelooflijke focus, concentratie die ze had... Ja, dat dat wel een unieke combinatie was. Ja, je zei al, ze was een buitenbeentje, een aparte in het circuit. Maakte dat haar ook minder geliefd in het circuit? Of juist meer? Nou, in het begin was ze zeker niet geliefd. Ook speelsters vonden het altijd heel vervelend om tegen haar te spelen. Want ja, ze stond daar maar te stuiten en ze stond huppeltjes te maken... en uh, een soort nepslagen te oefenen als je moest gaan serveren en dan was ze nog niet klaar. Dus dan, daar moest iedereen heel erg aan winnen. En ze vonden dat zelfs in het begin een beetje onsportief. Maar op een gegeven moment um, heeft ze dat toch weten te keren. Ook in Frankrijk, want je had natuurlijk altijd Mauresmo, Amélie... voormalig nummer één van de wereld... Um, en, en, en zij stond daar echt in de schaduw, uh, werd op buitenbaantjes gezet, uh, speelde nauwelijks op het centrekort op Roland Garros. Maar dat is de laatste twee, drie jaar echt veranderd. Uh, mensen zijn haar toch gaan waarderen om haar eigen stijl, stijl. want ja, zij heeft ook geen concessies gedaan. Ze is niet met de rest mee gaan doen, ze is niet gaan glimlachen, ze is niet uh, overdreven aarde gaan doen. Ze, ze was wie ze was en ja, naarmate iemand dan ouder wordt en dat volhoudt en die lijn uh, doorzet uh, gaat men dat toch meer waarderen en ik denk ook uiteindelijk in de internationale pers. Ik kan me trouwens nog herinneren bij Wimbledon dat Andy Murray, want hij won natuurlijk Wimbledon, over haar zei als vrouwelijke uh, winnares, hè, want ze moesten dat dansje met elkaar doen op het Wimbledon bal. Zij is, zij is een van mijn favoriete speelsters om naar te kijken. En ze is een hele, hele aardige meid die ontzettend hard werkt voor de tennis. Dus ik gun het haar enorm dat ze heeft gewonnen. Dus dat is dan ook wel weer iets, als Andy Murray dat over je zegt. Dus uiteindelijk heeft het lang geduurd, maar heeft ze nu, ja helaas stopt ze, dan toch eindelijk die credits gekregen die ze verdient. De Wimbledon winnares. Ze is gestopt. Marcella Meske, dankjewel. She gets it wild. Met Get Back minimaal één medaille meer halen dan de bronzen... die de Nederlandse roeiers vorig jaar veroverden op de Olympische Spelen in Londen. Dat is de doelstelling van de roeibond bij de wereldkampioenschappen... die over tien dagen beginnen in Zuid-Korea. Maar na een sterk voorseizoen wordt stiekem gehoopt op aanzienlijk meer eremetaal. Vanmiddag, vlak voor het vertrek naar Azië, was er nog een persconferentie op Schiphol. En Ragnar Niemeijer was daar voor ons bij. We mogen hier, uh, iedereen met een blauw shirt kom maar hier lekker dicht bij elkaar. Geen betere plek voor een teamfoto dan op het panoramatek van Schiphol. En dan mogen jullie me recht in de lens aankijken. 52 juliërs ja, en maar liefst 21 begeleiders die vanaf volgende week zondag gaan strijden om de medailles in Chungju in Zuid-Korea. Roeien, drie, twee, één, yes! Yeah. Mooi, dankjewel. Als ik nou zeg Chungju, wat zeg jij dan? Trainingskamp. Maar dit jaar is het natuurlijk de plek waar de wereldkampioenschappen roeien uh, verroeid gaan worden. Bondscoach Nico Rinks, die alles eerder in Zuid-Korea was... en destijds bleek Chungju vruchtbare grond... Of beter, vruchtbaar water voor topprestaties. Ja, 25 jaar geleden was dat de plek die ik destijds samen met de bondscoach heb uitgezocht... om ons voor te bereiden voor de Olympische Spelen in uh, 1988. Rinks veroverde een paar weken later samen met Ronald Florijn Olympisch goud. En dat terwijl de hotelmedewerkers en de roeiers elkaar lang niet altijd begrepen. Een anekdote uit de oude doos. Nou, de eerste dag... Uh, uh, ze... We wisten misschien, of dat was verteld, dat wij brood uh, wilden hebben. Dus wij kregen wit brood. En zeiden, nou, wij willen bruin brood hebben. Dat is gezonder, hè? Dat dachten wij dat dat gezonder was. Maar toen deden ze de kleurstof door en toen kregen we bruin brood. Ja, dat willen we niet, hè? Uh, en toen had een van de roesters nog een sneetje brood bij zich voor goerenbrood. Nou ja, dit willen we. Nou, een dag later hadden we dat nagemaakt en kregen we precies het brood wat we wilden hebben. Het zijn natuurlijk hele, hele uh, uh, servicegerichte mensen, dat is ook alweer een Paul want ik kan het ook naar herinneren, want die mensen die zeggen overal ja op, dan vraag je, ja, ja, ja. Volgens hebben ze helemaal niet begrepen en dan wordt het nee. Ja, dat is ook wel iets. Ja, misschien nu allemaal heel anders hoor. Maar in mijn beleving was dat toen. Ja, maar uiteindelijk was het perfect. En dat hoop ik nu ook weer uh, aan te treffen. Hij is niet de enige. Het WK is de eerste grote proef voor Hessel Evertse sinds dit jaar de baas van de roeibond. Die is duidelijk met in het achterhoofd de WK van volgend jaar op de bosbaan in Amsterdam, moeten zeker de oranje mannen nu al volop strijden om de medailles. De tijden dat alles alleen maar in het teken stond van de volgende Olympische Spelen zijn voorbij. Ja, zeker. En je ziet dat dat ook mondiaal anders is. Ook andere landen zetten volledig in op een WK. Er is niet, uh, niet, uh, het is echt een jaarlijks uh, terugkerend uh, hoogtepunt. Uh, dat is in Roehe ook zo. Je hebt drie WK's in het Olympisch jaar, is het Olympische Spelen. En het is ook echt zo dat je die momenten allemaal mee moet pakken en het daar ook moet laten zien. De vraag is welke van de 13 Nederlandse boten de belangrijkste medaillekandidaten zijn. De zware vierzonder, de mannen 8 en de lichte vierzonder. dat zijn ploegen die uh, al wat jaren meegaan. Die hebben ook op de Spelen. Uh, het grootste deel al wat laten zien. Uh, en die staan er ook sterk voor. Die hebben we ook de afgelopen uh, goud gehaald op het EK. Uh, Bronsmedailles gehaald in Luzern. Ja, dat zijn wel de ploegen waar je wat van mag verwachten. Bewust horen we geen namen van vrouwenboten. Met Bianca van Dorp, maar vooral met Carline Bouw en Claudia Belderbos... zijn er nogal wat geblesseerde routiniers. De laatste twee over de zelfs de enige Nederlandse en medaille op de speler van vorig jaar in de acht. Er zit kracht in de halen. Zit er ook snelheid in de boot. Niet genoeg voor het goud. Dat gaat naar Amerika. Het zilver is voor Canada. Maar brons, dat is de beloning voor deze Hollandacht bij de vrouwen. De armen. Voorlopig ligt de nadruk bij de vrouwen op opleiden voor de toekomst. Want bijvoorbeeld de vrouwen 8 is tot en met de stuurvrouw... Volledig nieuw en nog lang niet op wereldniveau. Geeft bondscoach Nico Rings wel toe. Nee, dat, dat, dat, dat kan ook niet. Ik weet wel heel zeker dat we de Amerikanen en de Roemenen... Eh, de Amerikanen wonnen vrij dik in Luzern eh, een paar weken geleden. Ik denk een seconde of vier, vijf voor op de Roemenen. En die gaan we ook nog niet pakken. Ja, dan krijg je toch de, de Canadezen, Nieuw-Zeelanders. Dat niveau eh, moeten we zien te benaderen. Eerlijk gezegd denk ik nog niet dat we dat niveau hebben. Maar goed, we, uh, ja, finale plaats. Dan zit je bij de beste zes. Uh, uh, ja, hopelijk... Uh, kunnen de dames dat van elkaar boksen. De boze tongen beweren al langer dat de Nederlandse 8 te zwak is en te onervaren. En dat Zuid-Korea alleen wordt aangedaan om 8 relatief eenvoudig te vergaren Olympische A-status op te eisen bij sportkoepel NOC-NSF. Iets wat volgens Hessel Eversen trouwens onzin is. Het is echt niet dat we hier uh, voor, de, voor de middelen gaan. We gaan echt, dat, dat de... denk ik namelijk wel. We gaan echt voor de ontwikkeling van het individu. We maken drie stappen. We gaan sterke individuen maken, sterke ploegen, een sterk team. Ik kan, ik kan, me, ook voorstellen, ik kan me ook in de gedachten voorstellen. En natuurlijk is het zo dat we, als we dat hadden gewild, dan hadden we wel een ploeg naar Lutzen gestuurd. Want daar kon ook status uh, verdiend worden. Hoe dan ook, volgend weekend gaan de eerste Nederlandse boten het water op. En dat klinkt nog eenvoudiger dan het is, zegt hij die het weten kan, Nico Rinks. meer is het. Het uh, is ook zo dat uh, ja, je moet goed oppassen, want ze kunnen de sluis openzetten. En dan uh, moet je roeien voor je leven, want het water stroomt heel erg hard weg. Er ging een grote sirene af en dan was het echt roeien, roeien, roeien en je boot snel op de kant. Nou uh, ja, nu met die WK's ze dus het waarschijnlijk uh, niet gaan doen. Maar het is een, het, hopelijk zijn de omstandigheden net zo goed als toen, dus dan, dan hebben we nauwelijks wind. En, uh, ja, ik denk het klimaat is misschien ietsje warmer dan hier. Maar prima roeibaar. Oké, okay, laatste. Heel enthousiast. Dan ga je vlucht halen. Laat maar zien. 3, 2, 1. Ja, mooi. Die wereldkampioenschappen beginnen over 10 dagen. Over anderhalve maand zijn in Antwerpen de wereldkampioenschappen turnen. De Nederlandse selectie voor dat toernooi is nog niet bekend... maar het zou zomaar kunnen dat het gros van de Turrenvrouwen uit Amsterdam komt. De club daar, Turning Spirit, huisvest een aantal toppers. Opmerkelijk, want de grote namen uit het verleden... kwamen eigenlijk altijd uit Heerenveen, Nijmegen of Zoetermeer. Het is extra bijzonder omdat Turning Spirit er een heel eigen filosofie op nahoudt... en het moet doen zonder financiële ondersteuning van de bond. Edwin Cornelissen ging naar Amsterdam en bezocht een training... die geleid werd door Claudia Werkhoven. Hoge je voeten, niet alleen omhoog, maar naar beneden. Goed zo, doe maar Isa, doe maar, juist Lisa. Het is een uh, volle sporthal in Amsterdam. Uh, ik heb even geteld, meer dan 25 turnsters. Uh, het is uh, van alles door elkaar, hè. jong en oud. De jongste is hier uh, 9 en de oudste is hier 20. Het is gezellig, ze hebben steun aan elkaar. Uh, de goeie voelen de hete adem van de uh, jonkies. De jonkies voelen waar ze naartoe moeten en worden gestimuleerd door de oudere kinderen. Ja, ik vind dat de ideale combinatie. Twee houdingen aanhouden. Hou vast. En nog een keer. Hou vast. De senioren die zijn aan het trainen op choreografie. Ja, lange armen. Lang. Ze krijgen de instructies van jou. En dat zijn niet de minste senioren. Hè? Vera van Pol, de nationale meerkampkampioene. Noël van Klaveren, zilveren Noël van het EK in Moskou. En sinds kort ook Weiomi Marcela. Jullie beginnen een heus bolwerk te worden. Ja, dat uh, merken wij zelf ook. Het gaat ook sneller dan we gedacht hadden. We hebben natuurlijk uh, de afgelopen 25 jaar gewerkt aan de randvoorwaarden voor de training. Zoals we dat eindelijk op dit niveau nu goed kunnen doen. En wat zijn die randvoorwaarden? Uh, een goede hal met veel methodische situaties. Waar we van s ochtends vroeg tot zeven, van zeven tot s'avonds elf uh, in terecht kunnen. Nou, dat heeft 25 jaar gekost om dat voor elkaar te krijgen. Goed zo. En draai door. Op, op, draai door. Goed zo. Ietsje verder nog. Lang, lang, haal vast. Ja, Twee uh, namen die hier al langer actief zijn. Dat zijn Noël van Klaveren en uh, Vera van Pol. Hoe lang train jij hier al, Noël? Uh, zo nu, ongeveer bijna drie jaar. En jij, Vera? Twee jaar. Waarom heb je hiervoor gekozen, voor deze club? Uh, nou, voor mij was het wel het dichtstbijzijnde van huis, anders uh, had ik wel ergens anders heen gegaan. Maar dat was gewoon te ver en dan moest ik gelijk in de gasten in en dat wilde ik nog niet, want ik was nog best wel jong. Dus nou, ben ik een keer gaan kijken in Amsterdam en ja, ik vond het gelijk eigenlijk hartstikke leuk. En uh, het harde werken hier, ja, dat is dan al goed. Maar jij komt van verder toch, Vera? Ja, ik kwam zel zelf uit Limburg en ik heb altijd in Den Bosch geteund. En toen wilde ik zeg maar ergens anders gaan trainen en Amsterdam kende ik van wedstrijden en zo, dus... Ja, de turnsters en de trainers leken mij het leukste. Ja. Ja, een hele leuke, gezellige club. Ja, Vera, dat is een Vera. Ach. Natuurlijk zijn er uh, de instructies en de correcties. Zoals dat hoort natuurlijk bij een training voor uh, deze senioren dames. Komt-ie aan, hè? Wat doe je nou anders? Maar wat mij wel opvalt als je hier rondkijkt, er is ook wel veel plezier. Er is veel interactie. Het is geen eenrichtingsverkeer. En de kindvriendelijke aanpak, dat is iets wat bij jullie ook echt iets belangrijks is, hè? Ja, maar, nou, ik, ik noem het niet kindvriendelijk, ik noem het menselijk. En uh, als, je, uh, een, als je je goed voelt en als je je veilig voelt, dan kun je je maximaal inzetten. En langdurig inzetten, denk ik. Maar goed, het valt natuurlijk wel op, hè. In een tijd waarin we toch ook veel verhalen horen van trainers uh, met communicatie ja, die eigenlijk niet door de beugel kan. Uh, jullie zijn wel een soort van lichtend voorbeeld geworden. Ja, de kennelijk komt dat dan uh, nu in het contrast uh, naar buiten, maar... Ik wil mezelf in de spiegel aan kunnen blijven kijken met alles wat ik doe. En als ik andere mensen schade berokken, dan zou ik dat niet kunnen. Nu is het zo dat uh, vaak die trainers die uh, in opspraak zijn geraakt uh, zeiden van ja, maar ja, die harde communicatie, dat is nou eenmaal iets wat hoort bij topsport. Als zij zeggen dat dat zo hoort in topsport, dan wil ik geen topsport doen. Zo simpel is het. Dan wil ik gewoon sporten. En dan zie ik wel waar het... Uh... Schipstrand. Zo heb ik ook in het verleden gedacht. Ik stop ermee, want ik vind het niet leuk zoals het schijnt te moeten. En toen dacht ik een tijd later zo van... ja, maar als ik, het, als ik stop, kan ik het ook nooit veranderen. Waarvoor en op. Zet af. Eén en. Goed zo. Dan hadden we ook nog een turnster die je heel lang in Almelo heeft geturnd. En de overstap heeft gemaakt naar Amsterdam. Allereerst, waarom weg uit Almelo? Er is dus nog niet echt een reden of zo voor. Ja, ik heb vanuit Canada heb ik gewoon, is er een situatie in mijn hoofd ontstaan... dat ik een, ja, een nieuwe motivatie en een nieuw perspectief nodig had. En Canada, daar ben je op trainingskamp geweest. Hè? Ja, voor een maandje. En, nou, toen ik terugkwam toen, ja, heeft het mij heel erg geïnspireerd... om toch naar een nieuwe situatie te zoeken. En ik heb ja, voor Amsterdam gekozen, omdat nou, wat Vera al eerder zei... Van, ja, dus, de, de, ik heb hier veel contact met deze turns. en Amsterdam spreekt mij in het algemeen al heel erg aan. Maar goed, het is wel een hele stap voor jou natuurlijk, want je leven gaat nogal overhoop. Qua verhuizen ben ik het wel gewend, het is nu de zevende keer al. Dus in principe de dozen zijn zo gepakt en um, ja, snel uit Almelo. Naomi, de eerste toon na je, je dingen, na je eerste serie, dat is nog geen accent in de muziek. Ik merk wel omdat ik hier ben gekomen, dat ik bewuster ben uh, geworden van, om met keuzes te maken en meer zelfstandiger. Het was dus eigenlijk een stap die je nodig had als turnster, maar vooral ook als persoon? Ja, zeker ook als persoon, want nou, uiteindelijk heb ik ook gewoon gezegd van ja, ik wil uiteindelijk ook gewoon naar mezelf en wonen en nou, of met iemand, maar ja, dat trekt mij toch wel. Lang, lang, lang, naar voor. draai uit je been. Claudia, um, ja de turnsteunpunten zoals we die bij de dames vaak hebben gezien, dat was uh, toch met name Veen, Almelo. Um, wat voor status hebben jullie eigenlijk met uh, deze drie toppers in huis? We hebben geen status. Zo simpel is het. Geen status. We zijn eigenlijk een, een vereniging met hoge doelstellingen. En uh, ja, qua ondersteuning uh, hebben we niks. We moeten zelf uh, onze broek ophouden. En ja, ik, ik mag hopen dat er, dat er een moment komt dat dat wel het geval is. Want het is, het is niet makkelijk. Ja, ja, ja. Nou, pak hem he, straks. Heel goed. De turnsters zijn op weg naar de wereldkampioenschappen over anderhalve maand dus. De hockeysters die zijn al heel dicht bij het Europees kampioenschap. Met twee nieuwelingen. Kiki Colo de en Jackie Schoenhaker van Amsterdam allebei. Ze maken voor het eerst deel uit van Oranje. Verslaggever Tim Steens zocht dit duo op. Hij gaat met schoenhaker terug naar het moment dat ze hoorden dat, dat ze werd geselecteerd. Ik hoorde het na de wedstrijd van Stichtse, zeg maar de halffinale. En uh, toen is Max op dinsdag was hij op de club en toen uh, heeft hij me even apart geroepen. En uh, toen heeft hij me verteld dat ik uh, mee mocht gaan trainen voor de voorbereiding voor het EK. En wat dacht je toen? Ja, ik was natuurlijk hartstikke blij. <laughs> absoluut. Um, ja, dat is natuurlijk altijd wel, uh, wel leuk om te horen. Absoluut. En 1,5 um, een een vreugde. Max vertelde mij dat hij uh, een jaartje geleden jou een beetje gepolst had. volgens mij. Hoe je er tegenover stond in de Nijlens Ja, ik heb hem uh, vorig jaar na de play-offs gesproken. Toen hebben we een beetje erover gehad. En of ik het graag wilde. En ook wel een beetje heeft hij wat aanwijzingen mm. gegeven. Toen heb ik uh, eerst zelf, van toen ook wel een beetje die druk voor mezelf opgelegd niet heel lekker uitpakte. Maar uiteindelijk uh, ja, toch uh, uh, geselecteerd, dus uh, nee, absoluut heel leuk. Even naar een andere, debutant is een groot woord, want je hebt al een aantal jaren gespeeld, Kiki. Uh, wanneer hoorde jij dat je erbij zat? Uh, ja, ik hoorde het uh, rondom dezelfde tijd als Jackie eigenlijk, na uh, de halve finale. Ik zei al, je hebt er al eerder bij gezeten, maar dat is een hele tijd geleden hè? Uh, Ja, een hele tijd geleden heb ik een Champions Trophy gespeeld en toen ontbraken er veel mensen die uh, voor de play-offs thuis bleven. Dus uh, toen heb ik eventjes meegedaan, maar daarna was het weer uh, terug naar Jonge Oranje. <laughs> maar het je zelf nog nooit echt uit je hoofd gezet? Ja, het is altijd mijn ambitie en mijn grootste droom geweest. Dus uh, ja, ik ben er altijd op blijven hopen. Maar je bent een tijdje geblesseerd geweest, hè? Ja, ja ik ben uh, twee jaar geleden uh, vrij heftig geblesseerd geraakt. Dus uh, toen waren mijn prioriteiten weer even gewoon fit worden, gezond worden en uh, daarna zien we wel verder. Maar dat is goed gelukt? Ja, absoluut. Dat is helemaal gelukt. Even terug naar jou Jackie, uh, Max heeft ook gezegd dat hij uh, degene van jouw vader uh, in jou ziet. Uh, voor de goede orde, jouw vader Dick Schoennaker was speler bij Ajax. Wat vond je daarvan? Ja grappig, ik weet niet wat, uh, wat Max uh, weet van mijn vader, <laughs> dus dat uh, zou je Max moeten vragen. Maar hij heeft hem nooit zien spelen, zei hij. Nee, nee dat klopt, maar uh, ja, ik hoor het wel vaker dat uh, uh, ja, mijn vader en ik een beetje dezelfde mm -hmm. spelerstijl hebben. Ja. Heb jij hem zelf zien spelen? Nee, uh, hij is gestopt bij Ajax als ik het goed heb in 1985. En ik ben in 88 geboren. <laughs> dus ik heb hem nooit zien spelen. Ik heb wel beelden gezien. Ja. Ja. Dan even over jullie samen. Uh, Jackie, wat zijn de sterkste punten van, uh, van Kiki, vind jij? Nou, Kiki is ontzettend handig. Echt, ze is niet te verdedigen. Dat vind ik zelf ook heel irritant, omdat ik natuurlijk wat <laughs> uh, vaker verdedig. En uh, ja, ze is gewoon dodelijk in de cirkel. Ze heeft gewoon een hard schot. En uh, ja, ze werkt altijd keihard. Dus uh, nee, dat zijn absoluut haar sterkste punten, ja. En wat vind je haar beste positie in het veld? Nou, het laatste jaar ja, de, um, staat ze nu uh, voorin. Ja, en zeker in kleine ruimte is ze gewoon heel goed. Dus ik denk dat ze in de cirkel absoluut uh, heel erg goed is. En uh, ze kan ook op middenveld. Um, ze is ook verdedigend, pakt nog best veel ballen af. En uh, ja, ze heeft eigenlijk wel uh, meerdere kwaliteiten waar ze op de plek is. Of tenminste, posities in het mm. veld. Um, maar inderdaad, wat ik nu afgelopen tijd heb gezien... is er wel, uh, in de cirkel, vind ik er wel echt levensgevaarlijk. Gaan we even naar jou, Kiki. Uh, wat zijn de sterke punten van Jackie? Ja, hier heb ik me even op kunnen voorbereiden. <laughs> <laughs> maar ja, Jack is ijzersterk. Een hele goede verdediger, een hele harde werker en verdedigend. Zeker voor een middenvelder gewoon niet te passeren. En uh, belangrijk vooral voor, ik denk in Nederland, veel creatieve spelers. En uh, allemaal willen we graag aanvallen naar voren. En uh, dan zorgt Jack voor die balans, voor een verdedigende balans. Dat moet ook gebeuren. Mm. En uh, aanvallend vind ik de kracht, dat juist omdat we veel mensen hebben... die de neiging hebben om iets te lang de bal te houden, dat Jack... Uh, Goede paas vooruit en, uh, en gewoon de eerste paas die je ziet spelen en het af en toe uh, simpel houden. Even terug naar jou Jackie, um, ja, jullie hebben je uitverkiezing denk ik ongetwijfeld te danken aan het goede seizoen met Amsterdam. Uh, vind je dat zelf ook? Nou, we hebben met Amsterdam een hartstikke goed seizoen gedraaid ja. natuurlijk, uh, kampioen geworden. Mm -hmm. en uh, ja, we, we hebben een ijzersterk team gehad, we hebben, we hebben uiteindelijk de play-offs ook heel goed gespeeld. Um, ja. Dat zal de bondscoach ook niet ontgaan zijn natuurlijk. Nee, nee, ik denk het hmm. niet. Maar goed, het Nederlands team is natuurlijk weer een, andere, weer een stap hoger. En we uh, hebben ook een lange voorbereiding moet je ook weer opnieuw in bewijzen. Uh, maar we komen natuurlijk uit een lekkere flow. Dus hmm. ja, of dat meehelpt, weet ik niet. Maar uh, ja, tot nu toe is het uh, een leuk seizoen, ja. Tot slot nog even jullie verwachtingen van het EK, Kiki. Wat verwacht je ervan? Ja, dat ik gewoon heel veel plezier ga maken en uh, genieten dat, uh, dat ik er nu bij mag zijn. En, uh, ja, de bal uit mijn broek gaan werken. <laughs> en um, ja, verder gaan we natuurlijk uh, ons best doen om goed te presteren. En uh, mogen we dat ook van onszelf verwachten, denk ik. Ja, Jackie, want jullie zijn titelverdediger, dus die titel moet gewoon weer binnengehaald worden. Ja, nou ja, goed. In principe uh, willen we gewoon natuurlijk elke wedstrijd ons niveau halen. En uh, we zijn hartstikke fit. Dus ik verwacht ook absoluut wel dat we uh, ver kunnen komen in dit toernooi. Maar dat gaan we gewoon per, per wedstrijd bekijken. Duidelijke taal van Jackie Schoenaker en Kiki Colo de Curie. Aanstaande zaterdag begint het EK Hockey. En dat is meteen ook voor de Nederlandse vrouwen. Want ze spelen die middag tegen Ierland de eerste poolwedstrijd. En het EK wordt gehouden in de Belgische plaats. Boom, tot zover voor vanavond. Straks na 11 met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door Lucella Carasso.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 Bekijk de actuele donorstand van jouw woonplaats... en leg ook binnen ja. twee minuten je keuze vast via ja, ja of nee ja. Nederland krijgt steeds meer orgaandonoren. Ben jij donor? Ja-of-nee.nl. Ja ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl Dit is Radio 1.